Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De troonrede is net voorgelezen door koning Willem-Alexander. Hij sprak daarin vooral zijn zorgen uit over mensen met een kleine portemonnee. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van een huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Ook maakt hij zich er zorgen over dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek. En dat viel politiek verslaggever Arjan Noorlander op. Je merkt dat de vlam in de pan is geslagen in Nederland en dat benoemt hij heel duidelijk. Maar hij maakt dus ook duidelijk de stap naar, we moeten rustig blijven. Laten we het hoofd nou koel cool houden, het kabinet probeert wel degelijk iets te doen de komende tijd. Rond deze tijd wordt de miljoenennota door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden. En daarin zitten de plannen van het kabinet voor komend jaar. Tijdens de rijtour van de Royals werd er ook gedemonstreerd. Langs de route stonden mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen. En er was boelgeroep te horen, merkte verslaggever Matthijs van de Wiel. Terwijl hier demonstranten met uh, vlaggen uh, ondersteboven lopen te schreeuwen, te roepen. Heel gek tafereel, want dat gebeurt aan de dranghekken. En recht achter me is de Raad van State... En uh, daar staat het personeel keurig in pak beleefd te klappen voor uh, de koetsen. Een hele vreemde contrast hier vandaag op deze ongewone Prinsjesdag. Langs de stoet zijn tientallen politieagenten aanwezig om eventuele railschoppers direct op te pakken. Ook heeft de gemeente Den Haag van tevoren een noodverordening uitgeroepen. Ze kunnen daardoor makkelijker ingrijpen bij rellen. En een baas van een Amerikaans bedrijf in vleesvervangers houdt blijkbaar ook van echt vlees. De man die werkt voor het bedrijf, achter de bekende Beyond Burger, werd afgelopen weekend opgepakt na een ruzie in een parkiergarage. Hij sloeg dus de voorruit aan Dichelen en beet een man in zijn neus. De vleesvervangerschef wordt nu aangeklaagd voor mishandeling. Krijg je nog wat weer? De komende uren nog wat buien. En vanavond droogt het op. We krijgen een koude nacht ook. Morgen warmt het weer op en krijgen we aardig wat zon. En wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Zijn van de Hart van de ANWB.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 voor 5 AZ tegen Ajax. Dus wij houden in ieder geval uh, de wedstrijden van vanmiddag uh, voor je in de gaten. De wedstrijd van half drie dan. hè. Ja, PSC tegen Feyenoord 2 tegen 2. Twee. SC Herenveen tegen SC20 2 tegen 1. En uh, straks meer over die wedstrijden. Maar eerst onder meer. I want your back.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 In the we we in the song, like the seasons have all gone. De die vanmiddag het wetten bij eigen lokale radio.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 Volgende week dus weer het uh, Shantikoren Festival hier in Zandvoorts. Dan krijg je allemaal van dit soort uh, muziek toren. In ieder geval uh, Shantikoren die uh, weer uh, lekker gaan optreden in het centrum van Zandvoorts.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 Wat ben je te kwijt www.zfmzandvoort.nl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 En op dit moment is het uh, bij die wedstrijd 3 tegen 2. Dus uh, PSV staat in uh, eigen stadion uh, voor op dit moment tegen Feyenoord. Ja, ze zijn er nog niet. Nee, zeker niet. Uh, wie er ook nog niet zijn is de uh, FC Twente. Want die uh, spelen uit tegen uh, SC Heerenveen. Daar is de tussenstand nog steeds 2 tegen 1. in het voordeel van Heerenveen. Kwart voor vijf een hele geweldige wedstrijd. AZ neemt het dan op tegen Ajax...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 Aujourd'hui, ils rentraient chez lui là au vers le brouillard. Elle était dans le midi. le midi, Ils se sont trouvés au bord C'était sans doute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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven Dit heb finie le jour de chance. Hier op Rietal, Chaka, En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook niet